In een grote sporthal worden de 221.000 stembiljetten opnieuw gecontroleerd en geteld. Het publiek kan dat volgen. De gemeente hoopt het hertellen vandaag af te ronden en morgen de uitslag vast te stellen. Een commissie uit de gemeenteraad besloot dinsdag tot een hertelling op advies van burgemeester Abu Taleb en na een oproep van onder andere de oud-burgemeester Speper en Opstelten. De afgelopen dagen kwamen in Rotterdam onregelmatigheden rond de verkiezing aan het licht.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 In die wet staat dat rechtszaken tegen de premier en zijn ministers maximaal anderhalf jaar kunnen worden uitgesteld... als blijkt dat die door hun werkzaamheden het proces niet kunnen bijwonen. Berlusconi staat terecht voor omkoping en belastingfraude. De Mexicaanse zakenman Carlos Slim is de rechtste, rijkste mens ter wereld. Dat blijkt uit het jaarlijkse overzicht van het zakenblad Forbes. Hij stoot daarmee Microsoft-oprichter Bill Gates van de eerste plaats. De telecomondernemer Slim heeft een geschat vermogen van 53,5 miljard dollar, een half miljard meer dan Gates. Hoogste Nederlander is Charlene Carvalho Heineken. Met een geschat vermogen van 7 miljard dollar staat zij op plaats 103. Het weer eerst bewolkt, vanmiddag iets meer zon, en dan wordt het een graad of 6. Dit was het NOS Journaal.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 the morning sun It was just too heavy for me And all I wanted was the world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 Yeah. yeah. got to get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 Wat je wilt